Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het OMT ligt, moeten we op meer plekken betere mondkapjes op. De experts van het OMT hebben een lijst opgesteld met nieuwe corona-adviezen voor het kabinet. Die gaan vooral over mondkapjes. Nu mag je gewoon zo'n lichtblauw of zelfgenaaid kapje dragen... maar het OMT adviseert om voor medische mondneusmaskers te gaan. En ook vinden ze het verstandig om die te dragen op plekken als hogescholen, universiteiten en kantoren... ...en ook op drukke plekken waar je geen afstand kunt houden... ...zoals winkelstraten, sportwedstrijden of demonstraties. Vrijdag is er weer een coronapersconferentie, dan horen we misschien meer. Een vluchtelingenkamp in Bangladesh is voor een groot deel afgebrand. Er raakte niemand gewond, maar van honderden tijdelijke tenten en huisjes is niets meer over. In het kamp wonen ongeveer een miljoen Rohingya. Die moslimgroep wordt in thuisland Myanmar al jaren onderdrukt en gediscrimineerd. Nog even een likje gel in de coronacoep en een laatste outfitcheck. Het nieuwe kabinet wordt over een uurtje beëdigd bij Paleis Noordeinde. Onze Haagse verslaggever Wilco Boom weet alle ins en outs. In elk geval voor de nieuwkomers wordt het vandaag een spannende dag. Zij moeten de eet of de belofte afleggen. Na de beëdiging wordt de traditionele bordesfoto gemaakt van de ministersploeg met de koning. Op anderhalve meter afstand van elkaar, vanwege corona natuurlijk... En zonder vicepremier Kaag, want zij heeft corona. Zij wordt digitaal beëdigd. En goed nieuws voor veel leerlingen en hun ouders. Na een kerstvakantie van drie weken... mogen scholieren op de basis- en middelbare school eindelijk weer de klas in. Verslaggever Vincent van Rijn is in Nieuwbuinen in Drenthe. Dit jongetje daar is blij, want die XXL-vakantie was wel erg lang. De laatste dag konden mijn moeder en ik niet zonder de ruzie te ruzie het uithouden... Er is ook zo weinig te doen, hè? alles is natuurlijk dicht, eh, niet naar de binnenspeeltuin of, of dat soort dingen. Nee. Wat heb je toen gedaan? Um, ja, met mijn broertje heb ik een spelletje gemaakt en ja, voor de rest eigenlijk buiten gespeeld of binnen gespeeld. Nou, hij heeft zich ook wel verveeld in die weken. Het weer nog, pas op als je de deur uitgaat, want het kan op sommige plekken nog glad zijn. De dag begint grijs, daarna kan de zon er wat vaker doorheen komen. En het wordt vandaag maximaal een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door bevriezing van natte weggedeelte kan in het hele land gladheid voorkomen. Er staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam 4 kilometer file tussen Muiden en Knopend Watergraafsmeer. De bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht.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 I know you refuse to be held down anymore. Don't you in your way? Stand in your way. I won't talk to you.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 Goedemorgen luisteraars, goedemorgen bij weer een aflevering van Goedemorgen Zandvoort op de zaterdag. Um, Gert, ja. aan jou. Ja, dankjewel Pim, goedemorgen ook. De techniek uh, wordt dit keer ook weer verzorgd door uh, Pim Groof, dat doet ze ja. vaker. En we begonnen, met welk nummer begonnen we eigenlijk Pim? Ja, dat heb ik niet afgekondigd, nee, Mijn een foutje. Eet nou is nou, dus vandaar, okay. van uh, en Whitehead. Oké, okay. leuk nou, nummer. Heel mooi.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 Ook daar wordt scherp op gecontroleerd. Uh, ja, ja de, de, de loten zijn anders van kleur. Uh, dit jaar hebben we gekozen voor de kleuren geel en blauw. Ja? Ik kan je vertellen dat ze volgend jaar waarschijnlijk geel en blauw zullen worden. Nee, blauw en geel. toch een nuance anders. Volgens mij was het 20 jaar geleden ook geel en blauw. Ja, maar, goed. Dat zou maar ik ga uit van een eerlijke loting. Ik zag net de notaris weer Ja, Fra Frank is net weer. Die had uh, een half uur werk om de juiste uh, trekking te doen.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 ...vers gebakken, dus ze zijn niet van vorig jaar. En of appelvlappen ...aangeboden door de one and only... ...harivaze, oliebollenkraam... ...te Zandvoort... ...gewonnen door Tess Vermaat. Een saté-menu... ...aangeboden door Snackbar Het Plein... ...en die is... ...gevallen, die prijs... ...in de handen van O.I. Paap... ...Orij. Een verrassingspakket! Ja! Het Zandvoorts Museum... ...heeft dat aangeboden...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 Maximaal 52 stuks. Ik moet er even niet aan denken. <laughs> Domino's is de gullegever hiervan. Gewonnen door Jennifer Morsinkoff. De andere prijs is een jaar gratis friet. Voorwaarden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 Dankjewel. De huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En ook de toekomstige lijsttrekker. En in het kader van de verkiezingen gaan wij een uh, aantal gesprekken met je hebben. En we beginnen even met een persoonlijk uh, gesprek met Maake. Wie is Maaike? Waar is Maaike geboren? Om te... Jouw achternaam doet vermoeden koper dat je echt een Zandvoortse bent. Is dat ook zo? Dat is helemaal correct. Ik ben geboren op de Lennepweg, Oud-Noord. Thuis.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 Um, uh, voorstellingen bekijken. Van jazz tot uh, smart lab, uh, uh, Zelf zingen. Dat is ook iets wat ik heel graag doe. En ik heb ook... Um, altijd wel uh, ben ik betrokken geweest bij wat koortjes of iets dergelijks. Maar in uh, coronatijd heb ik... Uh,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 en dat is echt heerlijk. Want dat is echt. Een, weet je, het gaat niet om zangtalent. Maar het gaat om dat gevoel wat je, als je samen zingt. De passie, samen. Dat, samen zingen is echt iets, iets, uh, iets bijzonders. Want het, gaat, het, het klinkt beter als je het samen doet. En als je een beetje erbij oefent ook. Is het niet alleen voor de lol. Maar dan ja, wordt het ook mooier van. Dat is echt heel leuk om te doen. Het woord samen, dat zit bij jou wel ingebakken. Samen ja. zingen, samen dik, ja. dingen doen, heel belangrijk. En de tijd die je dan ik nog. Ik ben echt geen solist. Nee, nee, nee niet zeker nee, niet. Nee. nee.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 Om daar te zitten en daar dan twee, twee weken lang lekker in de rond te gaan en ja. nou, de bol te verkennen. Lekker tapas eten, ja. glaasje drinken, heerlijk. Helaas allemaal wat minder geworden. Ja, maar wat dit vat ziet zal ja, niet verschillen. Nee, precies. Dat, uh... ja. Nou, heel goed. Dan heb ik nog één laatste vraag en een hele belangrijke ook. Eten. Eten. Wat vind, wat, wat vind je lekker?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 Aanspraak op doen. Goed, dan gaan we nu naar de muziek luisteren. ziet mijn haarselaas, jij de.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 Dat schiet niet op. Hoe wilt u dat vlot trekken? Nou, ik, ik denk vooral dat ik het niet alleen vlot kan teken, nee, de raad dat moet dat, het uh, trekken. Dat we dat samen moeten doen. We moeten als raad, maar ook vooral als we die vier. Uh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 Done it all, you broke your every code I've pulled the rebel to the floor thing